De Boliviaanse president Morales heeft komende ochtend een ontmoeting met SP-leider Emile Roemer. Om half negen spreken de twee elkaar in de Tweede Kamer. Volgens SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft Morales zichzelf uitgenodigd bij Roemer. Hij praat met belangrijke mensen en dus ook met de nieuwe premier, zegt van Bommel. Morales is in Nederland voor een officiële ontmoeting met minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Ook brengt Morales een bezoek aan de Floriade in Venlo. Verzekeraars willen dat particuliere beveiligers van Nederlandse schepen die bij de Afrikaanse kust varen wapens mogen gebruiken. Volgens de verzekeraars is het gevaar van piraterij steeds groter. De gezamenlijke reders en de verzekeraars willen dat de politiek het snel mogelijk maakt de beveiligers te bewapenen. De overheid zet al gewapende mariniers in op schepen, maar volgens de reders en verzekeraars zijn dat er te weinig om alle schepen te kunnen beschermen. In andere landen, zoals Cyprus en Malta, mogen particuliere beveiligers wel wapens dragen. En volgens verzekeraars leidt dat ertoe dat Nederlandse reders onder een andere vlag gaan varen, zodat bewapende particuliere beveiligers wel zijn toegestaan.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 De kaarten zijn geïntegreerd in het nieuwe besturingssysteem van Apple... dat de afgelopen dag is gepresenteerd. Het programma kan ook worden gebruikt als navigatiesysteem. Apple zegt dat de kaarten een nieuw eigen design krijgen. Nu nog worden apparaten van Apple standaard geleverd met kaarten van Google. Ongeveer de helft van alle zoekopdrachten in Google Maps... komt vanaf een iPhone of iPad.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 Ik heb het zelf vorige week gemerkt tijdens de actie Albu wat het met je kan doen, sporten, je grenzen verleggen. Dat is heel veel. Dat is ook mijn vraag aan u. Wat is uw motivatie om te sporten als u een of andere sport beoefent? Wat beleef je daaraan? Wat voor betekenis heeft het in uw leven gehad? Dat kan op veel verschillende vlakken liggen. Nou, laten we verschillende sporten onder de loep nemen. Dat, dat moet kunnen vannacht. Bel met 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazeluna. 0800-1121. Niet iedereen houdt van sport. Dat blijkt al een ras op Twitter natuurlijk. Maar ik lees daar ook de vraag van Social al Salon of zoiets. Sport verbroedert? Wat een onzin. Bij sport gaat het per definitie om ongelijkheid. Mag u ook op reflecteren uiteraard. En dan begin ik met meneer Hoevers. Goeienacht. Ja, hallo. Amsterdam. Ja, hallo. Bent u een sporter? Uh... Zeker, wel. Ja, kijk, kijk, wat ik vroeger heb gedaan. Ik heb nooit in clubverband gesport, geen wedstrijdsport. Niet, niet tegen één tegenstander, om die te verslaan, zoals, zoals met tennis. Maar ik heb altijd uh, vroeger heel grote fietstochten gemaakt. Wat is groot? Nou, met, met weekeinden en, en met vakantie, la, la, tochten langs Jutbergen. Ja. En, en, de, de, en uh, ik had toch wel een tegenstander dat was de afstand die afgelegd mo moest worden en, en het weer. En, en na thuiskomst de had ik dan de voldoening... dat ik die tegenstander had, had, had overwonnen. En de oh. grootste afstand die ik ooit in één dag heb gemaakt... dat is 293 kilometer. Van, van, Amsterdam, van Amsterdam naar Turnhout heen en terug. Goeie. Waarom, en, en, en wat had je in Turnhout te zoeken? Nou, eigenlijk, eigenlijk niks. Maar oh. eh, ik wilde gewoon een, een grote fietstocht maken... Ja. Ik dacht, Turnhout, nou, misschien wel een aardig stadje. Daar eens even rondkijken en dan weer, weer terug. Was het een aardig stadje? Nou, niet zo bijzonder, maar ook, ook, ook niet onaardig. Maar wacht even, bijna 300 kilometer. En wat voor fiets had je dan? Een racefiets of een gewone fiets? Sportfiets. Een sportfiets. Maar er is ook wel eens een keer iets fout gegaan. Oh, dat was op een tocht, twee weken. En toen de laatste dag ben ik van Boom, dat is voorbij Antwerpen, in één dag... ...naar Amsterdam gereden. En uh, nou, ik wilde een beetje een goede tijd maken. En uh, eten, rusten, onderweg, niks ervan. doorzakkeren doorjakkeren. Ja. En, en, en, en ik dacht, uh, nou, ik haal het wel. En dan heb ik een mooie tijd gemaakt. Maar het liep fout. Want in Duivendrecht, vlak voor Amsterdam... ...ben ik in elkaar gezakt. Ik was totaal uh, uitgeput. Ik kon niet meer. Een hongerklop. Nou, nou en, en, en ik dacht van een stokje te gaan... Maar het werd gezien door omwonenden en die hebben me mee naar binnen genomen en wat eten gegeven. Nou, toen ben ik weer opgeknapt ja, nee. en toen kon ik weer verder. Maar wel in een beroerde tijd. En, en is dat dan... Wat betekent dat dan? Wat is dat voor soort ervaring als je een keer zo het, mis, het plan mislukt en bovendien lig je helemaal... Nou, nou in ja... Het maakte me wel een zelfverwijt, want het was mijn eigen schuld. Want ik had onderweg maar even moeten gaan rusten en, en ja. eten. Maar, maar dan leid je dus een nederlaag. Ja, dan, ik heb het wel als een nederlaag gevoeld, ja. En wat doe je daarmee met nederlagen? Nou ja, eventjes verwerken en dan... Uh, eventjes verwerken? Dan laten we weer het, het goed doen en, en, en, en er eroverheen zetten. Wat ik tegenwoordig doe, dat, dat, dat is uh, georganiseerde wandeltochten maken... Hmm. Want ik ben een nogal eenzaam mens. En op zo'n georganiseerde tocht, dan, nou, dan heb ik wel wat menselijk contact. Ja, dat is natuurlijk fijn. Maar waarom heb je dan nooit in wedstrijdverband aan sport gedaan? Want dan kan je die eenzaamheid juist doorbreken. Dat is toch een belangrijk ja. aspect van sport. Waarom heb je dat dan niet gedaan? Ja, wedstrijdsport sporten... Nou, ja, maar in, in teamsport, dat bedoel ik eigenlijk meer. Ja, dat, op de een of andere manier lag dat me niet. En voetballen, dat heb ik ook nooit aan gedaan. Wat ik tegenwoordig wel doe, dat is die georganiseerde wandeltochten maken. Ja. Russen wandelen. Eh, flinke afstand. Maar praat je dan ook met mensen of wandel je dan zo hard mogelijk? Nou, dan, nee, dan, dan, dan praat ik wel met mensen. Oh. En de voornaamste tocht die ik maak, dat is het, de Strand Zesdaagse. Daar sta ik nu ook weer voor ingeschreven. geschreven. Het ja. is een wandelkampeertocht En dat bevalt me zo goed, maar ik ben er gewoon aan verslaafd geraakt. Ja. Ze hebben daar ook een bepaald lied in gebruikt, maar ik vind het een vreselijk ding heb ik zelf maar iets beters uh, geschreven. Nou, je komt er niet gemakkelijk bij, maar die stand zes dagen. Want ze schrijven wel 3000 mensen op in. En er, er kunnen maar 1000 mensen mee. Ah. Maar ik sta er uh, voor ingeschreven. Ze zouden eigenlijk het aantal deelnemers moeten uitbreiden. Ja, kampeer je dan op het strand? Zeg Kampeer je dan op het strand? Ja, het is een wandelkampeertocht. Nee, wandel ja. uh, je, je hoeft niet uh, je tent mee te slepen. Dat wordt, oh, okay, wordt met een vrachtauto uh, meegevoerd. En dan, uh, nou, de, Ze hebben uh, uh, sportvelden ervoor afgehuurd. En daar, daar zoek je dan je bagage op en daar zet je je tent op. En is de afstand nog steeds je tegenstander? Ja, als ik aankom, heb ik weer de voldoening dat ik het uh, weer, weer heb gedaan... Ja. Kijk, de voetbalsport, nou dat, dat spreekt me niet, niet zo aan. Hoewel, uh, ja, ik heb wel naar Nederland Denemarken gekeken. Als Nederland aan de buurt is, dan kijk ik nog wel eens. Okay. Maar het mooiste moment bij een voetbalwedstrijd... dat vind ik eigenlijk niet zozeer, dat er een doelpunt wordt gemaakt. Want dan heb ik altijd wat medelijden met die arme doelman... die er zo verslagen bij ligt. Maar het mooiste moment vind ik juist dat de doelman een redding verricht. Ja. En daar heb ik dus een heel mooi staaltje van gezien... Dat was een wedstrijd Nederland-Duitsland. Ja. Toen uh, hadden de Nederlanders een overtreding begaan. En de Duitsers kregen een vrij schot op het doel. En uh, toen hebben ze een rotgeintje uitgehaald. Een van de Duitse spelers die, die liep uit een bepaalde richting op de bal af. En de bal zou in een, in een bepaalde hoek in, in het doel terechtkomen. En de, doelman, de Nederlandse doelman stelde zich op. Maar... Die, die, die Duitse speler sprong over de bal heen en toen kwam er een andere Duitse speler uit een andere richting. Zodat de, de bal om, in een heel andere hoek terecht zou komen dan waar de Nederlandse doelman het verwachtte. Maar de Nederlandse doelman zag het tijdelijk, zag, zag het tijdig, de, hij maakte een uh, geweldige tijgersprong en stompte de bal weg. Hm. En, en ik dacht, lekker Duitsers, de, jullie willen een rotgeintje uithalen en het is je lekker niet gelukt. Meneer Hoevers, ik dank u wel. Ja, goedenacht. Van mij mag, van mij. We zouden die uh, commentaar mogen leveren, hoor, bij de wedstrijden op het EK. Uh, maar voldoening, gewoon voldoening. Je neemt je iets voor, je doet het, je haalt het... en dan ben je blij. Je uh, kunt bellen met verhalen over uw motivatie om te sporten. Jan Dekker, nacht. Goedenavond. Hallo, dat klinkt nog uh, wakker. Ja, ik ben nog zeer wakker, want ik ben een, een enorme fan van jullie programma. Kijk, kijk. We houden, is... en, en, en vooral met, met, met deze man die... Uh... -Jong, wat hij heerlijk kon vertellen. Ja, wat vond je daar zo lekker aan? Nou, to the point komen, hè. Nee. En uh, ja, dat, dat, dat een, een verslaggever die, of een, een, een interviewer zoals jij... Die, die, die valt en staat natuurlijk bij degene die die op bezoek krijgt. Ja, zo zie ik het ook graag. Dat is natuurlijk niet waar, En ook hè? jij dan... Uh, is andersom, eigenlijk staat het of valt het... de gast staat of valt het natuurlijk bij de presentator. Dat begrijp je natuurlijk ook wel. <laughs> Ja, als hij zich goed voorbereid heeft, het is een wisselwerking. Ja. Maar als jij een, een, een gast heeft die niets te vertellen heeft, dan ga je ook door het... Uh, ja, hè? maar daar zoeken we zin te op uit. Maar goed, daar, daar gaat het eigenlijk doen. Ja. Ik ben uh, 72 en ik heb tot mijn vijftigste gevoetbald. Tot je vijftigste, dat vind ik wel volhouden hoor. Ja, ja, ja. En, en was ja. dat nog leuk op die, op die uh, nee, hoge leeftijd? Nee, ik was, blij dat ik, ik was blij dat ik mijn ene been nog voor de andere kreeg. Ja. Maar waarom maar, deed je dat? Uh, waarom hebben je zo lang ermee doorgegaan? Dat ik het zo fantastisch vond. Ja. Ik heb mijn laatste wedstrijd gespeeld in Praag. Oh. En eh, daar heb ik tegen het Tsjech gevoetbald. Van Tatra, die oh. vrachtwagenfabriek. En daar heb ik tegen Panenka gespeeld. Ja. Heb je daar wel eens van gehoord? Dat is een oude, oude mythische naam. Die heeft die penalty dwars door het midden gemaakt. Nou. Welke wedstrijd was dat? Het was op een wereldkampioenschap. Oh, maar goed, daar dat, dat, dat, dat, dat draait het eigenlijk om. Wat ik wilde zeggen, ik ben vanaf mijn twaalfde jaar lid van een voetbalclub. Daar ben ik nu nog steeds lid van. En ik heb zo onvoorstelbaar veel vrienden gehad in die hm. club. En, en nog. En ik ben uh, gereformeerd opgevoed. Oh jee. Ja, nou, wat oh jee. Nee, is een grapje. Er is niks mis met me gebeurd, nee. hoor. Nee. Je, je hoort wel van die mensen die een trauma hebben. Nou, ik niet. Nee. Maar... Je uh, bent gelukkig geworden. Ik, uh, maar het punt is dat ik, dat ik in die hele... Wat een rare echo zit erin. Oh. Maar goed, dat, maar dat je... Dat ik in die, in die hele grief, om Midden kerk... nooit die vriendschap mm. of die gemeenschap heb ontmoet... die ik op mijn voetbalclub wel heb. Ja, ja. Dat is vreemd eigenlijk, hè? ja. Wat zou je toch zeggen bij die gemeenschap van, van die Gevoel de Kerk? He? Dat is juist een juiste gemeenschap. Ja. Dat, dat, dat beroemt zich er altijd op de gemeenschap te zijn. Ja. Gemeente, wordt er altijd gezegd in de kerk. Maar dat is dus niet zo. Dat is bij de voetbal meer zo. Ja, totaal. Die, die vrienden die ik daar dan over gehouden heb. Nou, ik, ik kom al jaren niet meer in de kerk, want. Dus... Maar bij zo'n voetbalclub kun je natuurlijk ook wel behoorlijke haat en nijd tegenkomen. En uh, we hadden het er even over in het gesprek met George de Jong, mijn gast vanavond. Ja, dat uh, sociale doe ik. verschillen. En dat wordt dan uitgevochten over de voetbal. En over de hoofden van kleine spelers heen. <lacht> uh, uh, dat kan ik me ook wel eens voorstellen. Want wij, wij hebben ook wel eens. Uh, ik, ik speelde toen in het eerste elftal En uh, dan, werd er, dan had je een keuzecommissie hè, van vier ja. man. En dan werd je wel eens buiten het elftal gezet. Maar, uh, hoedend ik was natuurlijk. Huh? Woedend natuurlijk. Ja, ik kon het makkelijk. Doen. Het was niet. Een... Maar ik, ik, daar draait het allemaal niet om. Ik heb er zo onvoorstelbare leuke vrienden ontmoet. En we hadden een elftal, vooral op latere leeftijd. Hè, toen ik uh, in, uh, in de 35 kwam. Want toen had ik een eigen bedrijf. Toen, uh, uh, ja, toen moest ik wat voorzichtiger doen. Maar daar zaten we met, met communisten en socialisten. En ik was ondernemer, dus ik was eigenlijk de Cap grootste. Kapitalist. Ja, maar je was de kapitalist, ja. Ja, ja met vatbos, gasten. En... Maar daarna de wedstrijd, man, dan hadden we, hadden we discussies over de politiek. En nooit, nooit met het mes op tafel. Hmm. Prachtige, prachtige discussies. Maar om, omdat je in het veld ook op elkaar aangewezen ja. was. En juist met elkaar, ja. tot, ja, ja, tot elkaar. Ja, daar draaide het om, ja. Ja, ja. ja. Onvoorstelbaar veel heb ik, heb ik geleerd op het voetbalveld. En zijn dat ook blijvende vriendschappen geweest? Nog steeds, nog steeds. Jan Dekker, ja? Ik heb nog een vriend en die is 75 en die zie ik nog regelmatig. Ik zit af en toe nog in de bestuurskamer om scheidsrechters te ontvangen. Sigaren te roken. Nee, dat mag niet. Wij mogen niet meer roken in de bestuurskamer. Dat vind ik wel bij een bestuurskamer van de voetbalclub, hoor. Ja, ja. Verschaald bier en sigaren roken. Ja, je mag ook geen bier meer drinken buiten. Ja, heel waar. Nou ja. Maar goed, ik heb daar in mijn, in mijn werkzame leven... heb ik nu nog... ik heb ontzettend veel plezier aan mijn sport beleefd. Vriendschap. Dat, dat met name dus, hè? Daar ging het om, ja. En vooral die derde helft, hè? <laughs> De nazit. Ja. Het ja, ja. Um, nou, is dat goed om te horen, zeg. Wat speelde je trouwens? Ik speelde, ik, ik speelde half, dus ik was een beetje een motorfiguur. Ja. De diesel. En ik heb nog uh, in het Amsterdamse elftal gestaan, dus ik, ik, ik, ik kon redelijk voetballen. Ja. Maar die, die, dat heb ik niet kunnen voortzetten, want ik, ik leerde een, een meisje kennen... En die woonde in Groningen. En, uh, en toen moest ik uh, trainen. En toen zeg ik. Nou, ik ga naar Groningen. Want ik moet. Uh... Nou ja, dus toen, toen werd ik afgevoerd. Ja. Maar dat vind ik niet erg. Want ik ben er nog steeds mee getrouwd. Ja, kijk. Dan is liefde toch belangrijker dan voetbal. Dat is 48 jaar geleden. Hè? En dan, ben je, dan ben je gelukkig. Dan denk je. Nou ja, dat voetballen. Nee, ik was, uh, ik was, ik was een beetje gek. Hè? En dat ben je nog steeds? Ja. Goed zo. Hou vol. Jan Dekker, dank je wel. Dag. Dag. Gaan we nog een geluiden? Nou ja. Um, u, u, het is kwart over één. U luistert naar Kaasloenen van NCV op Radio 1. En um, we gaan door tot twee uur. U kunt, dat weet u zo langzamerhand wel, hè, bellen. In de tweede uur. En wij praten over de motivatie om te sporten. Wat beleef je eraan? Wat betekent het voor je? Uh, leer jezelf kennen. Leer je, word je er een beetje mens van? 0800 112. En ik wil per se nog iemand die aan curling doet... Vanavond, of iets dergelijks. En ik wil ook heel graag één of meer vrouwen spreken. Want die doen ook aan sport... en die zijn helemaal niet minder uh, fanatiek... of gedreven of goed. Maar ik ga toch in eerste instantie door met... heb ik het nummer genoemd? 0800-1121. Arie Klok, goeienacht. Hallo. Je bent een, een goede bekende van Georges de Jong. Ja, sorry, ik doe niet aan curling en ik ben echt geen vrouw. Ja, nou, dan moet je afgevoerd zijn nee, nee. Nee... Jos heb ik leren kennen als een uh, hele fair play speler Ja. En een uh, geweldig gedreven persoon. Ja, en je hebt zelf ook gevolleybalt, begrijp ik. Ja, ik ben in mijn uh, woonplaats ben ik volleybal. Ik ben eerder lid van mijn vereniging. Mm -hmm. 45 jaar speelachterbrug brug en uh, ontzettend veel werk binnen de, binnen de mm. Nederlandse volleybalbond, Eerst in de schijterscommissie en dan in de trainerscommissie. En uh, misschien wel... Uh, 2000 mensen opgeleid. Oké. Okay. 2000, 2000 mensen opgeleid? Als trainer of als scheidsrechter. Zo. So. Waarom doe je dat? Ja, ik ben erin gerold door een neef en ontdekte dat het bewegen, het samenwerken binnen een team, alles als volleybalspeler, hmm. dat je een geheel bent. En wat voor mij het aantrekkelijke voor volleybal was, dat het uh, niet, uh, geen vrije vale trucjes had. Ja. Zoals uh, verschillende contactsporten. Ja. En bij volleybal kwam het erop aan om met de zwaktes en de sterktes van je medespelers... Uh, ja, de tegenstander te verslaan. Was je daar bewust van? Van inderdaad die zo'n zo sterkte-zwakte-analyse van je, van je maatjes in het team? Heb je, je, deed je ja. dat bewust, denk je, altijd? Al? Ja. Dat is mooi. Ik heb natuurlijk mensen opgeleid. En wat ik nog meer als persoonlijke uh, ervaring heb, is dat ik... ...door de sport en mijn rol binnen een team als jarenlang aanvoerder en verenigingsorganisator... ...ontdekt heb dat ik heel goed met mensen kan werken om hen te motiveren. En daardoor ben ik eigenlijk, nou ik denk van na zo'n twaalf jaar sportervaring weer gaan leren. En leraar geworden en jarenlang een goede baan heb gehad binnen het werk voor partiële plichtigen. Oké. Okay. Maar waarom ben jij in staat, zo goed in staat om mensen te motiveren? Hoe, wat is jouw geheim? Wat doe je dan? Uh, ik denk het observeren van mensen die uh, bewegen. En je kunt zien dat ze meer in zich hebben... op enig moment in hun ontwikkeling... dan dat ze nog kunnen laten zien. Waar, waar moet je dan naar kijken? Uh, bewegingspatroon, uh, vaardigheid om uh, een bouwbaan in te schatten. Oh ja. En uh, ja, uh, tactiek uh, te ontwikkelen, techniek uh, te beheersen. Is, is dat wat je dan in zo'n team met elkaar tot stand brengt? Hè? Die eenheid die je vormt, juist met al die verschillen tussen mensen. Is dat iets wat je uniek vindt, hè? wat je niet op een ander gebied kunt ervaren. Of heb, je, of heb jij dat wel ervaren... Op, ook op andere gebieden? Ja, ik wil niet zeggen... dat je het niet op een ander gebied kunt ervaren. Maar ik heb het dan binnen volleybal ervaren. En... Ja. binnen een teamsport... waarbij je inderdaad op elkaar... zoals Sjors al heeft aangegeven... ontzettend op elkaar aangewezen bent... Ja. binnen dit type spel. En je moet dus... Uh, kunnen dealen... met die... Uh, de mogelijkheden die het geeft of de ja, weerstanden die het oproept. Ja, precies. Daarom is denk ik die band ook zo sterk. Hè? Want je hebt ook in bedrijven en, en, en families, je hebt altijd te maken met anderen waar je mee moet samenwerken. Maar bij sporten gaat het wel over toch ook weer essentiële ervaringen, namelijk van winst en verlies. Dus je, hebt, je, hebt, je, hebt, je maakt geluk mee, euforie, maar ook ellende. Ja. En, en daarin, in, precies op die momenten ben je steeds met elkaar bezig. Daar, daarvan, ja. Daarom denk ik dat sport zo'n uh, impact heeft. Ja, het uh, winnen en verliezen is natuurlijk eigenlijk inherent aan mensen. Ja. Wat je ook doet, of je naar Berger of uh, de oceaan wil overgaan. Ik heb op het ogenblik intensief contact met een jongen die lange afstand zwemmen doet. Ik ja. denk er eens over na dat je 88 kilometer moet zwemmen in een rivier in Argentinië. Ja. En je wil dat als, als, als jongen van, van 24 jaar is, je, denk ik, dan Glory. Uh, ja, dan denk ik, dat is echt fantastisch dat je dat met jezelf wil. En aangaat om je, je lichaam uh, te ontwikkelen om ja. iets uh, te presteren. Arie, hoor jij ook die bromvlieg? Ja, ontzettend. Ja, die horen wij ook. Dat is heel hinderlijk. O, niet alleen voor jou en mij, maar ook voor luisteraars. Dus uh, ik stel voor om even muziek te laten horen. Okay. En dan, dan, dan proberen we de verbinding opnieuw te stand te brengen... om te kijken of de bromvlieg dan weg is, want het is heel vervelend. Ik wacht even, Tot zometeen. Ik heb mijn radio uitgezonden. Ja. Oh my, I didn't know what it means to believe. Oh my, I didn't know what it means to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 Singing standing toes now coming easy mm, No more looking down honey can't you see Oh Lord I'm like, getting ready to believe We'll be waving hands singing freely Singing standing toes now coming easy Oh no more looking down honey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 Zeven minuten voor half twee luisteren naar Kaas van NCV op Radio 1. Ik was in gesprek met Arie Klok euh, tot er een bromvlieg kwam. Als het goed is, is hij nu weg, Arie? Ja. Ben je daar? Nu is Arie ook weg. Zou je net zien. Hallo, Arie. Nee, daar ben ik. Oh, goed zo. Ja. Je was vertellen over die jonge Daan die, die, die de rivier in Argentinië afzwemt. Je, en ja. daar heb je een groot respect voor, bewondering. Ja. Waarom is dat? Ik denk dat uh, het bezig zijn met sport, dat gaat dan over je lichaam. Ja. In onze maatschappij, in onze cultuur en de tijd uh, waarin we leven... dat is een ontzettend positief gegeven. Ja. Het is jammer dat uh, de politiek daar zich nog niet zo van bewust is... maar zoals in de jaren, uh, crisis en daarna... Uh, je vorige spreker sprak erover... de ontwikkeling die je kan meemaken binnen een clubverband. Hmm. Dat is gewoon sociale cohesie. Ja. Zeg, en hoe meer dat plaatsvindt, hoe beter het is. Dat lijkt me ook, ja. Het wordt lang niet zo goed begrepen... door mensen die uh, daar de middelen voor hebben om dat te stimuleren... En dat is jammer dan, hè? Met het afgelopen kabinet denk ik dan nog goed. Uh, nee. Maar is het, is het eigenlijk echt zo dat die sociale cohesie nog steeds zo sterk werkt uh, in, in uh, verenigingsverband? Of is, is het zo langzamerhand ook in steeds meer geledingen van de amateursport zo dat het gaat om strijd en concurrentie... en, en een soort fanatisme dat juist voorbij gaat aan die oorspronkelijke... Uh, invulling van, van de sport. Uh, hoe zie je dat? Nee en ja. Waar het geld speelt, daar gaat het zijn eigen weg... en daar kennen we de uitwaarts van. Ja. Maar ik ben afgelopen zaterdag... bij mijn kleindochter geweest. Die speelt een hockey. Die is acht jaar. Ja. En als ik dan, uh, daarna in de kantine kom... en ik zie al die... eh... Uh, hoe uh, ja, kan ik het noemen... Uh, die mensen die, die in, een, in een 30, 40 jaar leeftijd kinderen krijgen... en dan die stimuleren en begeleiden binnen de sport... in zo'n club in Amsterdam... Ja. van vier, volleyballers in alle leeftijden... dan denk ik van, hé, dat bestaat ook nog. Ja. En dat is eigenlijk de essentie van de organisatie van een sportclub... die heel goed functioneert. mekaar stimuleren. Alleen, ze moeten ontzettend... Het een hun, hun energie besteden aan, uh, krijgen we een speelplek, een goed veld, uh, hebben we een clubhuis. We zijn er nog steeds mee bezig, zijn. Ze bestaan al tien jaar, maar we hebben nog steeds geen, geen clubhuis, maar wel 650 leden. Ja. Met 200 op de wachtlijst. <laughs> en dat zijn van die ontzettend lange processen waarin je mensen moet hebben op de juiste plekken om die hele bureaucratie uh, ja, te zorgen dat het geld er komt om... Ja. Dat te kunnen laten functioneren. Dat is de complexheid van de huidige maatschappij, denk ik. Oké. Okay. De Vroeger ja. sprak je tegen een boer. Dat is dan heel lang geleden. Hè? En dan zei hij: Van mogen we je, je, je voegel je, je land uh, gebruiken? En dan uh, zet je in een, uh, een net neer. Uh, of een uh, doel en dan kon je voetballen. Ja, tuurlijk. Dat is het mooiste wat er is. En uh, nu is het nogal. Uh, Uitermate gecompliceerd. Om de financiering om te krijgen van het clubhuis. Velden aan te leggen et cetera, et cetera. Goed. Nou, het is wel duidelijk waar het jou om gaat. Ook sociale cohesie. Um, dat, dat uit je dan in het opleiden van allemaal talenten. Dat is mooi. Ja. Mooi, mooi werk. Ari, ja, ik, ja? ik heb mensen naar, de, uh, naar het Nederlands team kunnen krijgen. Echt waar? Ja. En, en heb je daar dan... Put jij dan een soort... Uh, uh, ja, wat is het? Trots uit? Ja. ja. Genoegdoening. Genoegdoening. Waarom eigenlijk? Want het zijn die kids die het toch moeten doen? En die deden het, maar die hebben wel een speciale begeleiding nodig. Als ik uh, naga dat ik een eerste talent uh, gescout heb, en uh, ik bij het Nederlands jeugdteam uh, kreeg, ja. Uh, geaccepteerd. Ja. En dat hij binnen zijn sport zich heeft kunnen ontwikkelen als persoon en uh, ja als volleyballer. En ja, ik moet zeggen dat ik uh, ook een beroemde zoon heb. Een beroemde zoon? Ja. Wie is dat dan? Marco Klok. En ja, sorry, maar dan weet ik even niet waar hij waar dan beroemd in is. Hij heeft zilver gewoon in Barcelona. Ja. De eerste olympisch, de eerste Europees kampioen, uh, beachvolleyball. Oké. Okay. Oh, dus ja, dat is ook dat is, dat is niet misselijk natuurlijk. En door allerlei moeilijke verwikkelingen binnen de sport die ook kunnen gebeuren, omdat het nou helemaal soms gaat niet zoals het ideaal zou zijn, helaas niet in Atlanta erbij was. Ai. Ja. Ook gebeuren. Maar ja, dat, daar moet je juist in sporten. Gaat daar ook over. Maar wel wat ik voor het meegemaakt heb. Omdat hij hier bij Martinez met uh, zijn is ja. gespeeld etc. Ja. Ja. Oké. Okay. Ach, we zouden nog langer door kunnen praten, Arie. Um, er zijn er ook nog meer. Dus ik uh, dank je hartelijk voor nu. Ik ben blij dat je al ja. het werk doet. En op een goede enige uh, appel die ik wil doen is... Politieke regering of... Hmm. provincies of wie dan ook, zorgt dat mensen aan sport doen. Heel goed. Maakt niet uit welke sport. Dankjewel. Ciao. Dag, goeienacht. Mag ook de wandelsport zijn. Ellie Theeuwen, uh, mailt ik beoefen de wandelsport. Meestal loop ik rond de 20 kilometer per dag. Nou, dat is netjes. Vaak meer, maar afstand heeft met de opbouw en conditie te maken. Mijn motivatie is plezier in natuurbeleving, beweging vanwege gezondheid. Ook de ontmoetingen onderweg zijn tot mijn motivatie gaan behoren. En nog een bijkomende motivatie, maar zeker niet op de laatste plaats. Um, dat is dat je zo heerlijk je gedachten kunt laten gaan zonder deze vast te hoeven houden. Door de cadans van het lopen wordt het een vorm van meditatie. Alle gedachten kunnen door je heen stromen met de nadruk op stromen. Dat vind ik wel interessant. Dat, is, dat is, gaat over de mentale gesteldheid waarmee je sport uh, beoefent. Ik herken het, wat Ellie schrijft, ook over van het wandelen, maar ook over het fietsen bijvoorbeeld. Dat je zo leeg wordt, je fiets jezelf als het ware leeg. Dat lijkt denk ik op mediteren. En is volgens mij verrukkelijk. Maar dat heeft dan weer. Het ligt dan wel net een beetje naast het, het, het willen winnen. Ergens van, maar misschien ook wel niet. Andere reactie van Carlijn Knietel. Mijn studie probeer ik zoveel mogelijk op sport te richten... omdat het een fantastisch gebied voor de wetenschap is. Zelf doe ik bewegingswetenschappen aan de VU. En een richting sports Innovation aan de TU Delft. K Daar zijn ze dus bij de TU mee bezig. Dat is goed om te horen. Misschien moeten we, je, moeten we je even bellen, Carlijn. Hebben we een nummer. Maar waarom ik nou zelf echt sport? Hockey is om juist even niet aan studie, sport en levenszaken te denken. Even helemaal niks aan je hoofd. Leeg zijn. En Carlijn is 21. Dus daar heb jij al behoefte aan. Nou, ik, dat is flauw. Want ik heb dat zelf ook altijd gehad. Uh, ik heb mij later gerealiseerd. En ik heb heel veel gevoetbald. Dat dat het moment is waarop je weg bent. Je bent gewoon weg. Weg van alles. Dat is juist zo heerlijk. Ergens inzitten. Trudy, goeienacht. Ja. Hallo. Hallo. Uh, vrouw doet niet aan curling. Ach. stelling. Dat is een enorme teleurstelling voor mij. Nou, maar je ja. mag toch door, want je bent wel leuk, denk ik. Haha. Oh, uh, ja. Ik ben dus 80 plus. En ik ben opgegroeid met rolschaatsen. <laughs> de ouderwetse metalen rolschaatsen. En dat deed je de hele dag als dat meisje? Dat deed ik. Ik kwam thuis. Ik rit ze uit de keukenkast. En ik was aan het rolschaatsen. En ik heb heel wat wieltjes versleten. Ja. Ik, en... ik hoor mezelf terug. Ja, dat schijnt zo te zijn. Dat weten wij ook niet. Overrisselijk. Oh, een... ja, is... Maar ik... goed, dat rolschaatsen... het was mijn één en alles. En toen uh, vond ik het dol. En, maar ik heb later aan andere sporten... hockey bijvoorbeeld... heb ik heel fanatiek gedaan. Ja. Soms een beetje te fanatiek. dan kreeg ik op mijn kop. Oh. En, uh, maar ja. daar kun je ook helemaal... net zo leeg van zijn als van wandelen of fietsen, of weet ik het wat. Ja. En ik heb toen het grote geluk gehad... ik was echt gek van alle sporten... hoewel ik het natuurlijk niet allemaal uh, kon beoefenen. Als je hockeyde en tenniste, dan was dat genoeg. Dat ik op de sportredactie van het ANP ben gekomen. Ah. Dus en professionele dus, belangstelling... dat kwaliteit tijd voor maakte. ja. En, maar goed, ik ben nog uit de tijd van, van die Blanke Schoen. En de eerste uh, professionele voetballers. En ik vind het toch uh, een betreurenswaardige ontwikkeling, die hele professionalisering. Echt waar? Ja. ja. Wat, wat, wat, wat, wat, waar, wat is er dan misgegaan door die professionalisering? <laughs> alles. <laughs> het, het grote geld maakt toch alles mis? Ja, dat. Ja, nou, ja. is dat zo? Ja, dat maakt alles maar wat, mis. Maar wat, wat is er dan mis? Wat was het toen bij het ja. rolschaatsen en het hockeyen, Dat, ja, dat, dat wij dat, nu dat, niet dat meer was, hebben? Dat was gezellig, want er kwam geen geld aan te pas. En dat is echt het enige waar het om draait. En dat we nu niet meer kunnen terugdraaien, natuurlijk, stel je nee, voor. Nee, ik kan niet. Nee, want dan uh, wordt iedere weekend uh, de, de, het dorp, de stad verbouwd en uh, gaat alles eraan. Dat is het gewoon. En dan moet er nog meer ME en nog meer brede politie om de meute in bedwang te houden. Het is niet anders. Hmm. Het is werkelijk, als ik dat nou vergelijk, ik ben nog van voor de Tweede Wereldoorlog. Het kan is het gewoon ja, een, een, ja, een, een teleurgang van de lol. En daarom kun je het haast alleen nog maar, vind ik, uh, individueel doen. Want zodra je uh, team en club krijgt, gaat het mis. Ja, maar dat is wel in een vermaakte tegenspraak... met wat zeker twee, zelfs drie sprekers hiervoor zeiden. Ja. Dat het juist gaat over sociale cohesie. En dat je juist iets tot stand brengt met z'n allen, wat je... Prachtig, ja. maar... Het, het toch haast allemaal in een amateurverband. Ja, ja. Want volleyballers, nou ja, die zijn ook al ze natuurlijk in Italië. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Waar ze overal oh. spelen. Maar toch niet met die uitwassen, sorry, die we aan de, aan de, de grote sport krijgen. Geld corrumpeert, ja. Hè? Geld corrumpeert, begrijp ik. Ja, nou ja, ja. en het... Ik, ik zei ook altijd, sport verbroedert. Hm. Maar het verzustigt niet. <laughs> ik, wij hebben echt werkelijk wel in de clubhuizen... toch wel eens uh, hoge uh, oplopende di discussies gehad. Maar ik ben uiteindelijk helaas, helaas op uh, 40-jarige leeftijd... aan het skiën gegaan. En dat vond ik helemaal uh, omdat... Dat zat waarschijnlijk ook al in mijn uh, schatten. de beweging. Ja, ja. En ik heb nooit goed leren skiën. Ik was blij dat ik heel hard de heuvel afkwam, redelijk. Maar dat vind ik de ultieme beweging. Kun je het beschrijven? Want het is, hm. Doe je het nog steeds? Ja. Nee, want ik ben net tussen 81 ja, ja. en ik heb twee heupprotheses, dus okay. dat doe je niks meer. Daarbij blijf ik er nog kunt lopen. Maar als ik het op de tv zie... en ik volg eigenlijk alles op tv. Alles. Elke sport. Uh, nou, vaak ook een bokswedstrijd nachts, Want ik heb geleerd dat boksen ook mooi is. Toch? Ja, dat vind ik goed. Dat jij, dat jij met die... Met die, met die... Voorliefde voor, voor de zachte beweging van het rolschaatsen en het skiën, dat jij boksen mooi vindt. Ja, Kun je me dat uitleggen? Art, Kun je de noble art of defense. Echt waar. Echt waar. Maar goed, uh, ik wil dus niet <laughs> te veel, <laughs> nou. want anders praat ik net zo lang als die meneer voor Oh ja, dat is heel irritant. Nee hoor, ja. dat is helemaal niet irritant. Dat is, dat is juist goed. Ik vind het leuk als mensen lang praten. En ik vind, vind jou, vind vind Maar je bent dat, ook een verstokte journalist. Een, een sportjournalist. Dat begrijp ik dan. Ja, ja. Ah. Ja, dat was ik. Maar dat, goed, dat is een beetje misgelopen bij het ANP. Waarom? Uh, de baas. Ja? Die, oh. Je ja. werd ontslagen. Uh, ik, hij werd uh, vervelend. Oh. Laat ik het daar maar bij houden. Ja. Hij leeft niet meer, dus ik kan het rustig zeggen. Hm. Maar ja. goed, nou ja, dan nou moet je weg. Okay. En ik ben toen getrouwd en ik heb kinderen gekregen. En dan wordt het allemaal heel anders. En daarna nog het skiën. Maar, dat, het, het, ja, dat maar wat is ook... even, even terug naar het skiën. Wat is er zo geweldig aan skiën? Wat is voor uh, jou de beweging? Dus zeg je, maar... De beweging... Uh, uh, uh, uh, mijn moeder, uit de verhalen weet ik... Die uh, was helemaal... Uh, ...extatisch als het vroeger over het uh, dansen had. Ja. Met nog een chaperone en al die flauwekul. <laughs> maar dan had je nog de bals. En die was, want ze kon niet ski. het was, was er nog niet. Ja. Maar die had het dansen en dat kan ik me ook voorstellen. Mensen, echt Als je danst, dat je het idee hebt dat je zweeft, ja? ja. Precies, het zweven. het zweven. Vrijheid dus, daar gaat het over. De, de vrijheid, precies. De sensatie dat, van vrijheid, ja. Ja, dat geeft je inderdaad. En dat ski is dan de buitenlucht. Ja. En het, het, het, het gezonde idee, het gezond buiten. En de beweging, ideale combinatie. Geweldig. En als ik er ja. nu nog naar kan kijken... en ik voel de beweging, nou dat is... het. het, het, het Opperste genot. Nou, gelukkig dat je dat nu nog kan beleven, alleen maar ja. al zelfs door ernaar te kijken. Dat vind ik wel weer heel sterk. Oh, uh, dat vind ik. Uh, uh, uh, dat kunnen ze, maar goed, tennis ook. Dat, uh, ja. Als ik dan nou vanmiddag of nee, gisteren was het natuurlijk alweer. Nou, dat kan ik ook. Uh, uh, dan zit ik gewoon in. Ext uh, nou, ik kan niet beschrijven. Zal ik zitten kijken hoe dat gespeeld wordt? Ja, je ja, bent echt, is een, echt een liefhebber. Dat vind ik wel. Dat je, voelt, je voelt de passie erdoorheen. Er ja, doorheen. Het, het, het, Mooi. voor elke sport. Maar dan ja. dus dat zelfs keurling, hè? Ja, een ja, keurling met die, die vegertjes. Over vrij zweven gesproken. Trudy, wat een ontzettend ja. leuk om je even te horen. Wat ja. Heerlijk. Be bedankt, bedankt. En het succes hebben. En, en, en ik, ga, ik ben zelfs even melancholiek. Mel ik hoop dat er nog een paar vrouwen komen. <laughs> dat zullen zien. Ik heb zij, niet zij vroeg altijd dames en heren. En nu is mannen en vrouwen, gezellig. Mannen en vrouwen. Dag Trudy. Ja, Dankjewel. goede nacht nog. Dag. Ach, je kan zo terugverlangen naar de tijd van het rol schaatsen. Ach, die, die, ah, daar was je toch even als kind... Dan begon je inderdaad een beetje te zweven. Uit de tijd van Fanny Schoen. Bert Faber, goede nacht. Ja, goede nacht. Hallo. Met, uh... Met met Faber uit Landsmeer. Um, um, ik wil iets vertellen over uh, fietsen, fietsen naar het werk toe. Ja. Ik, uh, ik werk in de bloemenveiling in Aalsmeer. En uh, vanaf Landsmeer is dat ongeveer 27 kilometer. Ja, ik bitter. moest om 6 uur, uh, uur, tussen 6 en half 7 moest ik op mijn werk zijn. Dus uh, dat heb ik heel vaak, jarenlang heb ik het op de fiets gedaan. Dus, uh, Een uurtje fietsen denk ik, zat ik. Uurtje, nou nou je moet uh, meer dan uh, moet je over over, over met uh, de pont. Oh. Uh, dat, dat geeft het op en houdt en je moet door de stad, je moet om het centraal station heen fietsen. En dan uh, uh, ik heb het uh, inderdaad één keer in, in een uur gehaald. Maar meestal, uh, ik schreef het ook altijd op, het uh, was een 1 uur 10 minuten, 1 uur 12 minuten. Maar... Heb je dat bijgehouden, ja? Wat zeg, wat He, u? Dat, dat heb je dan bijgehouden? Italië? Ja, ik schreef elke dag op hoe lang ik erover deed, ja, ja, ja. Elke, elke, elke dag. En ik schreef ook uh, op wat voor weer het was. Ik heb, ik heb gefietst met uh, regen, met wind, uh, storm, uh, sneeuw, hagel. Uh, wind in de rug, natuurlijk ja. wind maar, maar ook windkracht achter tegen. Uh, heb, heb, je je heb je dat bewaard dan, uh, eigenlijk? Als meer op je uit uh, je werk op de fiets stapt, dan denk je van, nou, hoe laat zal ik thuis zijn? En dan dwarrelen die gedachten door je hoofd. Ja. Maar ja, als je één keer aan het fietsen bent en je hebt het juiste ritme te pakken, uh, uh, en doordat je zoveel fietst heb je een hele goede conditie, ja, dus uh, uh, tegen de wind in fietsen, dat, uh, dat, dat ging op een gegeven moment uh, ook uh, bijna vanzelf eigenlijk. Maar de, uh... deed je het voor die goede conditie? Ja, voor de, voor de conditie. En, uh, nou, en, uh, en, en, en, en daarnaast uh, zat ik op een atletiekclub, uh, lang afstand lopen. Dus uh, als ik dan s'avonds uit mijn werk thuis kwam, ging ik nog tien, tien tot vijftien kilometer. Hardlopen ook nog. Mm. dat was om half negen. En, ik, en maar het gekke is, en ik wou dat meer mensen dat, dat zich dat realiseren, hoe meer je sport, hoe minder moe je bent. Je, je, je steekt er veel energie in, maar je krijgt er nog veel meer energie voor terug. Mm en uh, nou, dat, uh, dat dat vond ik, uh, uh, dat ik ja. eigenlijk daar daar kwam ik dus in in de loop van de van de jaren kwam ik achter toen ik uh, vijf jaar terug stopte met werken toen uh, toen ik met de fut ging toen dan denk ik van nou ik wil nog één keer uh, net, net als vroeger, en, en dan praat ik over uh, de klok 150 jaar terug, toen moesten mensen lopen naar hun werk toe. Ik denk, ik ga één keer, ga ik lopen naar mijn werk toe. 27 kilometer? 27 kilometer. Dus uh, ik, ik had het ook helemaal uitgerekend uh, van, uh, huh? uh, uh, uh, als ik daar ben, dan uh, is het, ben ik naar 1 kilometer. En daar naar twee kilometer. Daar had, had ik een, een uh, lijstje van me bij me. Daar kon, daar kon ik ook weten hoe lang ik erover deed. En ik, heb dus, uh, ik ging dus s'avonds wel eens een keer lopen naar de en het is een heen en terug is dat 13 kilometer, dus dan was ik al een beetje voorbereid. En ik heb het één keer gedaan. En dan ben ik s'nachts om kwart over twaalf ben ik gaan lopen vanuit, vanuit mijn huis. En dan was ik om. Uh... Kwart over vijf, half zes was ik op mijn werk. Yeah, Tja, hoe is dat dan? Want je hebt dus ook al altijd gefietst in de nacht. Dat ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, nou ja, het is, is, is een hele korte periode, dat is het licht natuurlijk. Hè. Nu om de, deze tijd, want ik uh, ja. stapte altijd om half vijf op de fiets, en uh, nu om deze tijd is het om half vijf, begint het te dagen. Ja. Maar in, in de winter, ja, dan, ja, dan, dan, dan, dan, dan is het uh, overal donker, alhoewel. Je dat? Hoe was dat om te doen? Dat wandelen, dat, uh, dat voelt nee, ik heel vreemd het... eigenlijk. Ik bedoel, als je een kwart over twaalf weggaat, dan ben je om, om uh, één uur bij de pont. En, en uh, het centraal station is dan al dicht. Je, kan er niet, uh, je moet er omheen lopen dan. En uh, nee, in de stad, uh, daar is dan nou wel wat activiteit. Je ziet dan wat fietsers en wat wandelaars, de laatste auto's. Maar kom je, mm, ga je door Amsterdam Zuid en je komt dan in Buitenvelders, dan is het uitgestorven. Uitgestorven. En dan loop je uren, dan kom je ook niemand, of niks of niemand tegen. En dat is is dan heel vreemd. En dan denk ik van, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Nee. Maar ik wilde het eigenlijk een keer doen, doen om het gevoel te hebben hoe mensen uh, uh, 150 jaar terug, dus uh, heb ik het over rond 1850, die naar hun werk gingen ja. en ook soms uren moesten lopen. En dan ging, ging het niet over die lange afstand zoals ik, vijf uur, maar die moesten anderhalf, twee uur lopen naar hun werk en ook s'avonds weer lopen terug. En, ja. de, en, en uh, over die landweggetjes en, in de hei... Ja. Daar was geen verlichting, want er was, er, was, er was nog ineens elektriciteit en er waren ook geen fietsen, natuurlijk. En die, die zijn nu rond 1890 uh, gekomen. Dat is bijzonder dat je dat uh, gedaan hebt. En, en, uh... Dat gevoel wil ik hebben. En uh, ja, dat, ik. ik, ik, ik, ik prestatie, daar krijg ik toch weer een zekere voldoening van. Dat snap ik. En gezondheid. Dat heb ik zo'n goede conditie, ja. heb ik daarna. En de uh, laat, laatste uh, een keer was ze drie jaar terug de, de elf toch op de fiets uh, gedaan, dat is 230 kilometer ja. een dag. En uh, ja, dat is Wel, ja. Niet slecht. Ja, maar je bent dus, dus be, je bent be, ben je ooit ziek geweest? Nee, uh, bijna niet. Uh, of twee keer pijn in de rug of zo. Nee, ja. heel, heel, heel weinig ziek. Je krijgt dat, veel meer weerstand bij je op. Dat dacht ik al. Bert Faber, oh, dank je wel. Veel meer weerstand op. En, uh, nu, nu sport ik wat minder. Ja, nu heb ik wel wat last van hoge bloeddruk. Maar ja. dat uh, uh, ah. moet ik met een pilletje onderdrukken. drukken. dat maar. Bert Faber, dank je wel. Goeienacht. Oké, okay. dank je wel. Oké, okay. dag. Wat een geweldig idee dag. om dag. Gewoon, dag. Te gaan, dag. Dag. gewoon te gaan lopen om te weten hoe het is hoe het was in 1850. Dat, dat, dat verbind je namelijk ook weer op een andere manier... door de tijd heen met andere mensen. Tom Clayton, zeg ik het goed? Ja, dat zegt u goed, ja. Goed zo, hallo. Goedendag. Jij hebt ook een, uh, een speciale sport gedaan. Het is weliswaar niet ja, curling, ja, ja, maar ja, toch ja. leuk. Um, ik ben bekend geworden met de springen. Ja. Uh, het was wel leuk dat in uh, jaren 50... toen kwam de, die bekende turnen... Boodsch. Die ging rond met een aantal mensen uit Amerika. Yeah. En die probeerden in Nederland de trampolines te brengen om de poten te zitten. Yeah. En toen heb ik zo'n ding gekocht. Dat was een kapitaal, zo'n ding. Want dat kostte 2600 euro. Oh. Maar uh, ja, ik heb dat bij elkaar gekregen. En ik heb zo'n ding gekocht. En op dat moment was ik de allereerste trainer die op het gebied... Uh, van een en bij gymnastiekverenigingen lesgeven. En zelfs van heel Europa. Dus we zitten van het absolute begin. Je was echt innovatief bezig. Ja, zou ja, je ja. kunnen zeggen? Ik, ik hou van dat soort nieuwe dingen, want ik heb veel meer nieuwe dingen op poten gezet. En uh, oh, daar oh. hoorde ook later nog tumbling en uh, Dumblemini springen bij. Ja. Eigenlijk heb ik al die, die dingen in de terderij helemaal gepromoot. Hoe komt het dat jij daar zo van houdt? Van die nieuwe dingen? Ja, van ik die ben innovatie. Een, ik ik had nog eens gedaan in turnen En toen zag ik die mensen op dat ding zo verschrikkelijk hoog springen. Ik denk, ja jongens, dat is toch helemaal het einde? Je bent eigenlijk astronaut. En het leuke is dat heel vroeger de astronauten ook trampolines gingen springen om gewichtloosheid te leren kennen. Dat is tegenwoordig niet meer zo, maar toen de tijd wel. Ervaar je gewichtloosheid als je trampolines springt? Ja, voorkomen. Ja, zeker op dit moment, want als je een trampoline hebt, je hebt de goede. We zitten namelijk aanstaande zaterdag en zondag in uh, Ahoy... met de Nederlandse kampioenschappen. Ja. En die jongetjes die hebben een zaal nodig van ongeveer 9 meter hoog. <laughs> dus je gaat Echt met na hoe ongelooflijk lang of ze in de lucht zijn. Uh. Dat is werkelijk ongekend. De trampolinie is op dit moment de verst ontwikkelde sport... die er in de wereld bestaat. Dat is zo fabelachtig. Als je zit te kijken, dan kunt u niet meer volgen wat ze doen... Nee. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb aardig wat routine, maar ja. ik moet ook heel goed opletten om die sprongen uit elkaar te kunnen halen. Zo ja. moeilijk is het. Ja. Maar 9 meter, dan, dan, ben je even, dan ben je dus een vogel. Ja, dat ben je ook. Ja, dat is ongekend. Uh, het is jammer dat er zo weinig bekendheid aan gegeven wordt ja. in de wereld, maar ja, dat is dan zo. En, en hoe komt het dan dat trampolinespringen zo, inderdaad wat je zegt, zo'n ver gevorderde sport is? Hoe kan dat nou, dan? Dat is Eigenlijk. Er zijn een stelletje Amerikanen geweest en die hebben dat ontwikkeld samen met de Engelsen. En die hadden daar uh, financieel belang bij dat het zo goed mogelijk werd. Want die George Nissen, dat was degene die die sport vanuit Amerika hierheen gebracht heeft. Ja. Die man die was commercieel heel erg sterk. En die zegt: Als we dat goed willen hebben, dan moet je dat absoluut perfectioneren. Ja. En als je dan ook kijkt hoe dat gaat met die technieken. Uh, in 1975 kwamen we door een stelletje Eelsen naar Europa... naar de wereldkampioenschappen. En die hadden een totaal nieuwe techniek. Dat was zo ongelooflijk goed. Dat gebruiken ze tegenwoordig in de turnerij ook. Maar het heeft tot ongeveer uh, 2000 geduurd voordat ze het daar gingen doen. Want die gymnastiekwereld is verschrikkelijk conservatief in die dingen. Althans, trainers die houden zoveel mogelijk het oude vast. Ja, ja. er zit iets heel, ja, heel conservatiefs ook in heel veel sporten. En zeker in trainers, volgens mij. Dat is heel erg. Ik, ik begrijp er ook niks van. Want uh, ja ik heb het allemaal even avontuur meegemaakt. Wij waren dus erg vooruitstrevend. Ja. En op een gegeven moment werd ik vanuit de Bond finaal aan de kant gezet. dat ik geen trainingen meer moet geven. Want het werd veel te modern en veel te goed. Ja. ja, dat is toch onvoorstelbaar? Ja, over bondsbestuurders moeten we het een andere keer hebben, denk ik. Want daar ja, is daar ik ben mee. ik ook wel van. <laughs> ja. Maar daar hebben we inderdaad de bestuurders zelf. Of eigenlijk meer het, het grondpersoneel, zeg ik altijd. Want dat zijn degenen die het moeilijkste maken. Ja. He, dat zijn niet mensen op zo'n zo bureau, zo'n bondsbureau. die daar een, een hoeveelheid mag krijgen. en daardoor van allerlei rare manipulaties gaan doen. En dat, en, ja. Vaak ten vaak koste van de sport, hè? Ja, dat is wel heel triest natuurlijk. maar Dat is, dat wat, is het ook, dat mag waarom, eigenlijk niet. En waarom doen ze dat dan? Eh, uh, ja, nou. Je, je steekt op een gegeven moment met ze overal bovenuit. en als je in Nederland boven het gasveld uitkomt. ja, dat kan niet, hè? Hmm. Okay. En dat is ook echt duidelijk ondervonden in al die dingen. Ja, Maar goed... Wat heeft je, je, je niet doen, ervan weerhouden om toch met de sport zo intensief bezig te zijn? Ja, door. ik ben nou bijna 77 voor Ik volgende maand. En ik geef nog steeds zo'n kleine 20 uur in de week les. Ik ga aanstaande weekend met zo'n 20 kinderen weer naar de, naar de Nederlandse kampioenschappen toe. En daar heb je hard voor moeten vechten om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Want je hebt een heleboel voorrondes voordat je daarheen mag. Ja. Nou, we hadden er weer 20. Maar twintig leerlingen van jou, ja. die gaan onderling uitmaken wie daar Nederlands kampioen wordt? Nee, onderling ja, van heel Nederland dan. Hè? Ja, dat begrijp ik wel. Maar er zijn er toch niet meer dan twintig die meedoen. Oh, jawel, veel meer. Ik, we zien er op een paar honderd vertrouwen week. En dat komt, omdat het dan helemaal uitgeselecteerd is. De macht van iedere groep mag maar een bepaald aantal kinderen meedoen met die wedstrijden. Ja. Gaat er een leerling van jou of een, ja, een leerling van jou uh, uh, kampioen worden? Ik heb op, op Dubbelmini-Trand wil ik wel zeker dat er een aantal Nederlands kampioen worden. Want die zijn zo goed op het algemeen. En waarom ben jij dan zo'n goede trainer? Oh, ik zeg altijd ik ben verschrikkelijk eigenwijs. En ik wil altijd mijn zin hebben. En die <laughs> krijg ik ook. Maar dat krijg ik niet al eigenwijs te zijn. Alleen dan moet je ook uh, een enorme liefde voor die kinderen hebben. Ja. Alleen dan krijgen ze maar zover ja. dat ze dat presteren. Oké. Okay. Ja, liefde dus. Ja, absoluut. Training in liefde. Ja, en eh, daardoor heb ik ook natuurlijk heel erg veel geleerd. Ik kreeg, nou, dit jaar geef ik 60 jaar les, dus daar is nog wat. Ik vind... En ik heb daardoor zoveel ervaring gekregen... dat ik heel veel dingen geschreven heb over kinderbegeleiding en opvoeding en zo. En eh, ja, dat wordt nog wel het algemeen aanvaard. Ja, en de kern is toch liefde? Ja, dat is het absoluut. Mooi, dat vind ik wel heel mooi. Tom Kleten, ja? dankjewel. Leuk om je even gesproken te hebben. Graag gedaan. Dag. Dag.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 I'm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 door, door, door, door. mannelijk door, door, door, door. Hoge bergen, diepe dalen Van de start tot de finale gaat het door, door, door, door, door Web van Klaveren, van die bakkers Koen Anton Geesink, Art en Keesie Jan Jansen, Koen Boulijn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 Hmm? Nou, dat het over kampioenen ging, dat was wel duidelijk. Met uh, JW Roy. En zelfs een klein rolletje weggelegd voor uh, Tom Egbers. Meneer Zonneveld, nou, ik heb nog misschien tijd voor u en nog iemand anders. Maar, meneer Zonneveld, goeienacht. Aad ja, Zonneveld, wat een mooie stad achter de Duin. goedenavond. Ik, ik versta u bijna niet. Pardon? Ik versta u bijna niet. Aad Zonneveld, wat een mooie stad achter de Duin. Oh, uit Den Haag. Nu snap ik het. Ja, dat uh, uh, begrijp ik wel. Even inzoomen. Ja. Nou, ik heb maar een paar opmerkingen daarover. Ja. Yeah. Dat elke sporter... die doet dat voor herkenning en waardering. Ja. Yeah. En ik heb mijn leven lang een sport gedaan. En ik heb nog een tweede opmerking... dat het gewoon een misverstand is... wat erkend is door vele wetenschappers... dat sport zo gezond is. Nee, dat schijnt niet zo te wezen. <laughs> nee, nee. Elk leven te wezen een x aantal hartslagen. Ja. Yeah. En wanneer je dat dus over, overtreft... de sport... Mm. Dan is het ook bewezen dat sporters minder lang leven dan oh. mensen die niet te sporten doen. Dus je moet het niet te bond maken. Exact. Oké, okay, een beetje rustig aan doen. Maar ja, dat kun je nooit winnen. Nee, maar goed, aan de andere kant, hè, dat, net wat ik zei, waardering en eh, erkenning, dat is een heel goed goed natuurlijk ja. voor veel mensen. Ja. En zeker voor mensen van ego's, ja. zoals ik bijvoorbeeld. Ja. Oh ja, groot ego? Ja, natuurlijk ja, wel. Ik heb een leven lang sport gedaan, en nee. Ja. ja, ik dacht ook te bereiken. En heb je veel erkenning en waardering gekregen? Ontzettend, nog steeds. Ja, Oké, okay. nou, wat, wat doe je nog steeds dan? Ik, eh, ik kan niet meer naar een de sport te deelnemen, maar ik ga wel regelmatig nog de hongelwedstrijden kijken. En dat wordt nog steeds enthousiast vergoed ja. Door spelers en coaches en ja. door publiek. Ah, hond... En dat vind ik ontzettend lief en leuk. En ik kom er speciaal naar mij toe om een hand te geven. En zeg een aantal en zo. Ik heb nog steeds ontzettend veel bedoelingen in heel Nederland. Geweldig. En honkbal is een prachtige sport. Meneer Zonneveld, dank u wel. Graag gedaan. Ja, dag. Goeienacht. ik wil ook nog even Ingmar aan de telefoon uh, roepen. Dag, Ingmar. Ja. Je bent dag. De... Met Ingmar Mekies. Je bent de laatste. Ah, ik ben de laatste. Kijk dat, eens aan. Wat zeg jij? Uh, dat is mooi. Ik wou jullie eerst complimenteren met een fantastisch programma. Dat is heel vriendelijk van je. Het is, het is voor het eerst dat ik het eigenlijk hoor. Het had ja. me ook wakker tussen Maastricht en uh, op weg naar nieuw Verm. Oké. Okay. Ja, beetje en, gek uh, dat je het voor het eerst hoort natuurlijk. Ja. ja, maar ik zit bijna nooit rond de tijdstip op de weg. Het nee. is dus toevallig uh, dat ik besloten had eerder gewoon naar huis te gaan. Heel goed, leuk. Maar uh, uh, sport, wat, is, wat, wat, wat betekent het voor jou? Uh, sport is een bepaalde vorm van uh, discipline en uh, een ja. onderdeel van je opvoeding. Het vormt je eigenlijk in alle opzichten. En uh, alles wat je in een sport tegenkomt, wat jullie al, uh, al eerder gememoreerd ja. hebben, het is eigenlijk een maatschappelijke weerspiegeling. In welke, in welke zin een maatschappelijke weerspiegeling dan? Nou, de tegenslagen, um, nou ja, um, de, je grenzen leren verleggen, uh, doel voor ogen houden... of gefocust, gefocust zijn en niet laten afleiden. Dat zijn dingen die bijvoorbeeld... Hmm. Het, het werk wat u nu doet bijvoorbeeld is ook een bepaalde vorm van sport. Ja, topsport. Het is gewoon topsport. En veel mensen realiseren zich niet dat dat ook op werk een bepaalde vorm van sport is. Ja. En dat is het simpelweg weer spiegeling wat je gewoon mee hebt gekregen. Uh -huh. je, het is ook onomstotelijk ook bewezen ook, dat mensen die eigenlijk een, een ratje toe tijdens een sport gewoon uh, in het algemeen bewerkstelligen, dat de a priori kans veel groter is dat ze maatschappelijk gezien ook veel minder dan komen. Met Precies, want in de, in de sport kun je discipline trainen en discipline is vormend en daar kun je ongelooflijk veel baat mee hebben in de rest precies. van je leven. Ja, dan kan je de rest van je leven kan je dat gewoon absoluut mee hebben. Ja. Dat is dezelfde opmerking bijvoorbeeld, dat mensen wiskunde verschrikkelijk vinden... maar wiskunde is een bepaalde vorm van, van vorming... wat ook later mm -hmm. weer in alles weer terugkomt. En daar laat ik het bij. Ik dank je hartelijk, Ingmar. Ik wens je ja. nog een goede reis en blijf luisteren. Ja? Ja, dank u, Dag. Dag. Zometeen de EO die de nacht doorgaat. En morgen heeft uh, Guilaine als gast... jan Marinus Wiersma van het fameuze Instituut Klingendaal... gaat het over Europa. Hoe gaan de sociaaldemocraten het verschil maken in Europa? Ik wens je nog een goede nacht.